Mariel Hageman met het NOS Journaal. Een commissie van wijzen moet op Curaçao onderzoek doen naar de integriteit van ministers. Dat vindt de commissie Rozenmuller Die werd ingesteld nadat de premier en de bankpresident van Curaçao elkaar hadden beschuldigd van corruptie. De groep van wijzen moet die beschuldigingen onderzoeken. Die commissie moet desnoods vanuit het Koninkrijk worden afgedwongen, stelt oud-Kamerlid Rozenmuller. In zijn rapport staat dat het onwaarschijnlijk is dat alle ministers van de huidige regering zouden zijn benoemd als er van tevoren een screening was gedaan. Die bleef uit omdat er vorig jaar binnen anderhalve maand het kabinet moest worden gevormd toen Curaçao een zelfstandig land binnen het Koninkrijk werd. Culturele instellingen zijn boos over een brief van staatssecretaris Zelstra. Die bereidt de organisaties erop voor dat ze vanaf 2013... ...mogelijk geen of minder subsidie krijgen. De instellingen mogen van de minister de subsidie die ze nu nog krijgen... ...voor hun producties gebruiken om hun activiteiten af te bouwen. Bijvoorbeeld voor ontslagvergoedingen. Als de organisaties dat willen, moeten ze binnen vier weken een plan indienen. De brief van de staatssecretaris is verkeerd gevallen... ...bij de Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten. Die noemt de termijn veel te kort... Bovendien wordt er geen rekening gehouden met afspraken die er zijn met andere subsidieverstrekkers. Griekenland gaat roken in de horeca weer toestaan, maar alleen als daar flink voor wordt betaald. Het is een van de maatregelen die de regering in Athene neemt om geld in de staatskast te krijgen. In de Griekse horeca geldt een rookverbod, maar grote uitgaansgelegenheden en casinos mogen tegen betaling de asbakken weer op tafel zetten. Per vierkante meter moet 200 euro worden betaald. Het weer. Vanavond koelt het snel af. Er is kans op mist. Morgen opnieuw zonnig, maar wel hier en daar wat sluierbewolking. Het wordt 21 graden aan zee en 25 graden in het zuidoosten van het land. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. Zandvoort. En zomerhits. C -F -M. Dit is de zomer van ZFM. Met nu. Zie het.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 Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, eat pizza. Are you ready? Ik zal niet gaan meezingen. Vrijdagavond. Je hebt je radio op de Radio Ziva Zandvoort. Zandvoort's grootste. En even een hoognoten? Zandvoort. Grootste dansdoor, hij is weer geopend. Zie het in de house. Mijn naam is DJ J.K. En tegenover me, Johan en Olivier DJ Ramonski. Goedenavond. Goedenavond, Jeroenski. Hebben we er helemaal zin in? Ja, ik heb wel. Vorig het is goed week... weer, hè. Dus... Uh... Ja, en ik denk, nou, deze plaats van Adamski, zo lekker. Ja. Dat, dat blijft er gewoon lekker in, hè. Ja, nou ja, goed, het lekkere weertje, lekkere biertjes en dan uh, Dit nummertje erbij. En vooral lekkere biertjes. En wat hebben wij vanavond allemaal in de show? Nou ja, dat, dat zal ik je eventjes vertellen. Natuurlijk rond die klok van 10 voor 10. Onze enige echte zie je het kite Ja, wil je weten welk feestje je moet zijn geweest dit weekend... om uh, maandag uh, op kantoor nog mee te kunnen praten bij de koffietafel? Hou me hier dus... We gaan eventjes bellen met een bekende DJ. Kunnen we toch ook wel weer... Ja. Uh, kunnen we gewoon even doen. En we hebben exclusief, exclusief... Ik heb hem hier in mijn handen. De nieuwe Sami Wens. Chesto heeft hem nog niet. Wij natuurlijk wel. Armin van Buren heeft hem nog niet. Maar hier, gewoon bij je it Gewoon als dat kan. Wij hebben hem straks hier zo exclusief in de primeur. Ja, nog meer primeurs. Ja, ik pak er nog maar eentje bij. Uh, we hebben een nieuwe Dada samen met uh, Rui da Silva... Crazy Love... Ik zeg gewoon hier blijven luisteren. Wat hebben we nog meer? Heel veel hete nieuwtjes. We gaan even kijken, want de Escape die bestaat namelijk 25 jaar. Ja, Amsterdam Dance Event. Ja, oktober. Het zit aan te komen. Amsterdam Dance Event in Amsterdam. Gaat helemaal gezellig worden. En wij hebben weer vier vette bootfeesten dit keer. Dan hebben we nog een uh, verjaardagsfeestje. Let in Lovers is jarig. Wil je daar nog meer over weten? Gewoon hier blijven luisteren. EA ja, Taste it in Haarlem. Lekker dichtbij. Oh, lekker dichtbij. Ja. En een hele leuke line-up. Ik zeg, hou hem gewoon hier. Dan weet je zeker dat het allemaal goed gaat komen. En uh, Ramon, jij bent er ook vanavond bij. Dus we gaan weer eventjes een uh, we lekker zetje knallen. draaien. We gaan ja. weer even knallen. Ik zeg, 106.9, 104.5. Oftewel, tot voor Slocale Radio, op zijn best. Nu, Eric Murillo, Eddie Tonek en Johnny Taylor. Stronger. Als je dacht dat je alle remix zou al kennen, dan ken je deze vast nog niet: de Biggie Bag of Roffa. Remix! met Shawnee Taylor. Stronger in de Biggie back of Vision. Europa. En ja, tijd voor wat nieuws. Tijd voor een nieuwtje. Wat de Escape, ja, ik kan nog herinneren dat het net geopend werd. Nou, ik niet. Jij niet? Nee, nee ik eigenlijk nee, ook niet. Maar, maar ja, het eigenlijk. klinkt wel leuk, hè? De Escape bestaat namelijk 25 jaar. Komende maand is het zover. Dan bestaat de Escape namelijk 25 jaar. dat zeg ik. Een uniek gegeven in de Nederlandse uitgaanswereld. Want waar discotheken en clubs komen in gaan, verwelkomt Escape al 25 jaar wekelijks duizenden bezoekers. op populaire concepten als reveal. En natuurlijk het feestje van onze Zandvoortse held, DJ Raimundo. Raimundo. met Framebusters. Maar ook de exclusieve feesten, zoals de officiële Madonna Afterparty... en opnames voor Sky Channel en de Tros met Linda de Mol en Martijn Crabé. hebben hier plaatsgevonden. Evenals de legendarische events van Cra uh, Chemistry. Rush, Hauer Power, Power, Team F Showcase en de Veronica Millennium Countdown. In oktober 2011 zal dit speciale jubileum de hele maand langs groots gevierd worden en kan je allerlei verrassingen, ex-coodies van onder andere Sef en veel spektakel verwachten. Plus een extra extra large Framebusters editie op 22 oktober van 10 uur s avonds tot 10 uur in de ochtend. Nou ja, dat is natuurlijk Amsterdam Dance Event weekend. Ja, en, en daar gaan we zeker eventjes een... Uh, sapje <laughs> halen. Ja, een sapje <laughs> halen. Daarbovenop wordt er tijdens een Amsterdam Dance Event de beste lijnen van Amsterdam gepresenteerd. Met onder andere Ferry Korsten, Roger Sanchez, Sander van Doorn en de Room Label Night. Ja, in 1986... Uh, uh, oh, oh. oh, oh. Ja, ja, ik ga wel een stukje oh. terug in de tijd. Oké, okay, 1986 is het geopend. Ja... Helemaal gewoon gezellig. Heb je, heb, je, heb je dat filmpje gekeken? Want ze hebben sinds kort een filmpje op YouTube gezet. Escape. Over, over de opening van 25 jaar terug. Dat is echt een heel leuk filmpje. Dus okay. Als je wel eens in Escape geweest bent. en je weet hoe het eruit ziet met die grote videomuur. en dan zie je dat filmpje met al die grote lampen nog. en al die discolampen. Dat ja, is echt dat, leuk om te Dat, omdat dat, dat was toen echt helemaal uh, hip Ja, spippen. Dus als je van de week niks te doen hebt. of uh, weer laveloos achter je computer zit. Uh, spelletjes te spelen. en je wil iets leuks doen, kijk even op YouTube. Spelletjes spelen en YouTube tegelijkertijd. Dat gaat wel. Nee, ja, uit. maar als je het even zat bent. <laughs> als ik het even zat want, okay. kijk even op YouTube, want dat is echt, uh, echt een heel leuk filmpje. Nou ja. We gaan het zeker eventjes checken. En om nog even terug te komen. Wat gaat er dan zo al in die oktobermaand gebeuren? Zaterdag 1 oktober oftewel gewoon morgen. Ja, we, met het mooie weer zitten we al in oktober. Ja, dan wordt de feestmaand afgetrapt met niemand minder dan het du DJ duo Copyright. De house act van dit moment. Bekend van het wereldwijd razend populaire Defected Label. Ja, wil je video eventjes checken? Ga dan gewoon eventjes ook naar de site van... Uh, DJ kijkt en daar kom je ongetwijfeld tegen. Ja, resident DJ Raimundo is er vanzelfsprekend ook bij en zit de laatste tijd dagelijks in de studio. Ja, van de week zag ik nog een Twitter voorbij of een tweet voorbij komen. Dat heet alweer een heel leuk keyboard speciaal voor de ja, muziek. Heb gezien, ja, Hij gaat echt goed joh. En binnenkort hebben we dan ook hier exclusief de première van zijn nieuwe singles. Want ja, als je op zijn Soundcloud kijkt, alle nummers gaan uitgebracht worden. Ja, dat is leuk. Dat is heel leuk. Ja. Ja, dan kijken we even vooruit naar de zaterdag 8 oktober... want dan neemt uh, Raymundo het op uh, tegen zijn partner in crime... Uh, Frederica Abbas, Costar en Miss Bunty. Ja, samen met uh, Mark Benjamin uh, de week erop... is, maar, is ook weer uh, gezellig. Ja, en dan Ja, is het dus twee, gezellig. Twee, gewoon gezellig. Uh, 22 oktober dus de speciale XXL Amsterdam Dance Event Showcase... Wil komt kom nu alvast je kaarten, want anders sta je gewoon tot uh, helemaal in de fame, denk ik, in de Calvertstraat. Uh, de fame in de Covert. Ja, daar, de Calverttoren loop je helemaal oh, door. Oh ja, nee. Uh, ja. Ja, nee. Zo'n lange reis staat er meestal <laughs> zes, met Amsterdam zes, zes. Dance Event voor die feesten. Want uh, de line-up is niet, uh, niet zo klein, namelijk Pleasurecraft, Bas Klep. Uh, Lucien Ford, Eric I, e, Roog, Raimundo, Carlos uh, Favrela, MC Miss Bunty, Saxi Mr. Eson Sax. En bij de eclectic in de luxezaal staan Joshua Walter, Danny Canova, Martino Rosso, Mel Moreno en Wurts voor je klaar. Wil je komen afteren? Dat kan. Na 4 uur betaal je slechts 10 euro entree. En dan ben je gewoon welkom tot 10 uur s ochtends. Ja, de maand uh, wordt op 29 oktober afgesloten met onder andere Dennis van der Geest. Meer info... Hoor je hier natuurlijk als eerste op jouw ZFM zandvoort. Wij zien het zometeen, natuurlijk. Dan gaan we even bellen met DJ C6. Ook wel bekend als George Anthony. En hij heeft een hele gave plaat samen met Leafy O'Reven en Aaron Kill. De jongens waar je nog heel veel van gaat horen. En als je die remix hoort. Oh. Ik zeg hou gewoon hier op Zandvoort Groot <laughs> Hij is geovend. Nu GTA only tonight. Zo gezellig uh, is er wel op het feestje van Latin Lovers. Van morgen. Ja, dat zal toch wel? Is Latin Lovers jarig zes hey. jaar? Hey. Hey. Hey. Hey. Nou het zie je natuurlijk van harte gefeliciteerd. En ja, dit wordt wel een heel bijzonder weekend voor iedereen. En natuurlijk ook voor Latin lovers. Het meest vrouwvriendelijke concept bestaat dit weekend, namelijk precies 6 jaar. En dat is natuurlijk meer dan een reden voor een uitbundig feest. Een feest. Feesten gewoon! Vijf je zeggen? Het... Ja zeker. Deze mijlpaal gaat Latin Lovers samen met jou vieren. In de twee hoofdsteden van Nederland. Club 4 in Rotterdam staat volledig in het teken van het 6-jarige bestaan. En Panama in Amsterdam zal ook compleet worden omgetoverd tot een magistraal festijn. Waar ga jij dus heen met Latin Love, Lovers? Laat het Latin Lovers team weten via Twitter Ja, over Twitter eventjes tussendoor. hoor Gaan we nog twitteren? Ja, ik, we hebben het wel druk zo hè We hebben het wel druk ja. we, we kijken of we nog even tweets en beats gaan doen Maar ja, wil je dus twitteren? Dan kan natuurlijk At Latin Lovers En je gebruikt meteen even de hashtag met 6 year Want Latin Lovers geeft leuke prijzen weg Weg onder de twitteraars Ja, in Club V staat er iets spannends te gebeuren De eerste 600 bezoekers krijgen namelijk een toffe free gift Let Lovers geeft namelijk de nieuwe Let Lovers een cd weg. Als je binnenkomt heb je gelijk al een cd. Ja, Je kunt hem nog niet uh, testen, maar ja, je kunt hem altijd nou nog een ja, je mee gebruiken. Meenemen, als je, ja, of als je je walkman meeneemt, met je koptelefoontje. Ja, het is wel een trend. hè? Ja, ja. ja, maar er gebeurt nog veel meer deze avond, naast het feit dat er hapjes en drankjes geserveerd worden. Ja, dat lijkt me wel lekker op de avond. Dat ze niet zeggen, jongens, de tap is gesloten. Bitterer natuurlijk. Ja, maar na de, de, de de, het originele entertainmentteam ja, met je op tijd binnen bent, uh, gebeuren talloze verrassingen deze avond. Wat het is, ja, dat gaan we natuurlijk nog niet verklappen. Je moet gewoon lekker gaan. Dus uh, niet alleen in Rotterdam gaan de Latin lovers helemaal los. Ook in Amsterdam gaat de Panama stevig onderhanden worden genomen met extra special effects. Gedurende de avond krijg je uiteraard een legendarische nacht voorgeschoteld. De artiesten Beggy Begovic, Jasper Clash, Frankie Rizzardo, Under Control en MC Hate. We zorgen jou op muzikaal gebied sowieso een oorstrelende verwenning. Dus voor de liefhebbers en vaste fans heeft Lettenlovers Lovers graag een uitnodiging klaar liggen. Laat het uh, Letten Lovers team even weten via Twitter. Lettenlovers en de hashtag 6year. Uh, en wie weet belonen zij jou met een uitnodiging voor een van deze locaties. Ja, Hele toch, maar eventje, man, toch ja. eventjes maar gaan twitteren uh, <laughs> dacht ik zo. We gaan hem zo bellen. En we gaan zo meteen toch even die primeur op de radio knallen. Zou leuk zijn hè, ja. Zo meteen. De primeur van C6. De Livio Reven en Iron Kill. Op Zandvoort grootste dansvloer. En natuurlijk straks de Zee It Party Kite. Maar nu eerst Style of Eye. Een enorme knaller op Ibiza. Heb ik van vele DJ's mogen vernemen. De track seks. Ja, wat willen met zo'n naam? Dit is hier het, tot 106.9, 104.5. Of lekker via onze livestream ww.cirfmstandvoort.nl C6 Oh George Anthony, wat moeten we zeggen, George? Ah, nu is het C6, hè? Ja, ik zit eventjes te kijken, want je klinkt een beetje ver weg. Hallo? Hallo? Ja, ben je er beter, zo? Zo, ja? Oh, nu ben je helemaal duidelijk in de uitzending. Goedenavond, George. Goedenavond, mannen. Hey, het gaat uh, goed met jouw uh, producercarrière, mag ik toch wel zeggen. Oh, ja. Nou ja, ik, ik doe mijn best. Ja, wat uh, er zitten een hoop uh, nieuwe platen van jou uit te komen. Wat zeg ik? Uh, je hebt al een uh, nieuwe release uh, net uit. En dan hebben we het over uh, Rivera en uh, C6 samen met Colonel Red. I'll be alright. Exact, exact. En ja, wij hebben hier al de remixen natuurlijk. En die gaan zo, zeker het tweede, dan wel het derde uur hier. Uh, bij zien het voorbij komen. Super. Ik zie hier Chris Kezer staan. Ik zie hier uh, Sam O'Neill staan. Als ik, als ik dan dat hoorde, denk ik van nou, dat, dat kan alleen maar een uh, topartiest uh, zijn die zulke remixers uh, op een uh, eerste remixpakket uh, pakket heeft staan. Nee, hey, en dat is nog maar het begin, hè? dus kan je nagaan. Is het nog maar het begin? Wat gaat er nog meer aankomen? Vertel. Uh, nou ja, zoals ik zei, volgende week komen dus die remix aan van Revero, Sam O'Neill en Chris Keizer. Uh, dan een kleine twee weken daarna komt uh, een remix uit voor Sammy Wells. Die heb jij als goed dus ook ontvangen. Uh, die komt uit op Nervous, het uh, Amerikaanse label Nervous. Uh, en dan een paar weken daarna komt de plaats samen met uh, Delivio, Raven en Aaron Gillard, met de Circle of Trust. Die heb ik nog niet gehoord. Maar is die al op uh, internet uh, via Soundcloud uh, te beluisteren? Ja, er staat een preview op Soundcloud inmiddels. En uh, ja, dan moet je een beetje denken aan, aan Big Room, een beetje die affiche uh, Soundweek. Ja, dat is echt wel de sound van de Livio Rieven en Aaron Keel. Uh, ook, ja, die jongens doen ook veel techhouse dingen, maar uh, ja, ook toch wel een big room, big room kant inderdaad. Oké, okay, dus uh, dat uh, staat allemaal nog op stapel. En met de komende MCDM Dance Event uh, denk ik dat er uh, her en der wel wat uh, cd'tjes over en weer uh, gaan. Ja, dat is nog niet eens alles. Er staan nog zoveel platen, Er zijn al een getekend ook al. Onder andere eentje met Jake Collin, die gaat uitkomen op het Nederlandse Selected uh, label. Uh, dan hebben we hebben nog een remix gedaan voor Atlantic, samen met Delivio en Aaron. En dat gaat in, in Australië iets uitkomen bij Vissers, dus er komt echt genoeg aan de komende maanden. Oké, okay, gaan we binnenkort ook uh, toeren? Nou ja, er is wel sprake inderdaad van een, van een Amerikaanse tour. Uh, met het oog op die Circle of Trust uh, plaats. Uh, ja, even kijken hoe dat uitpakt. Ik ben heel benieuwd. Maar dat zou natuurlijk super zijn. Hoe dat, nou ja, dat doen, gaan we natuurlijk wel uh, voldoen uiteindelijk. Oké, okay, en dan blik ik even eventjes uh, nog voor die Amerikaanse Tour. MZN Dance Event. Het zit eraan te komen. Ja. Waar... Komen er nog feesten waar we jou kunnen zien draaien? Of uh, zeg je nou, dit zijn de feesten die komen gaan. Daar moet je echt zijn geweest? Uh, nou, om heel eerlijk te zeggen, daar sta ik... Nergens, daar heb ik bewust voor gekozen. Omdat ik gewoon, ja, ik wil gewoon kijken wat er, wat er op de avonden zelf gebeurt. Ik heb sowieso heel veel afspraken gestaan. Ja, zoals je weet doe ik natuurlijk ook mixmash, het label. Dus daar zal ik veel voor op pad zijn. En ja, ik vind het gewoon leuk om te zien uh, wat er allemaal gaat, gaat gebeuren die avonden. Dus uh, vandaar, het zal druk worden. Ja, dat, uh, voor uh, iedere DJ-producer, uh, club-eigenaar zijn dat gewoon... Ja, de gigantische weken, of gigantische weken van hot naar her. Ja. En ze zien hun bed uh, nauwelijks. Maar het is altijd wel erg gezellig. Ja, absoluut. Je ziet ook keer uh, de mensen waar je altijd mee aan de e-mailen bent, zie je echt in, uh, in real life, zeg maar. En het is altijd leuk om oude, oude kenden weer even tegen het lijf te lopen. Nou ja, wie weet komen we jou ook nog wel weer eventjes tegen. Dat denk ik wel zo. Vast wel, vast wel. Hé, hey, maar we gaan eventjes dan uh, naar de late look uh, zien. Mixmash. Wat staat erop uitkomen? Komt er nog een uh, leuke avond? Uh, wat, wat, gaan we alle, wat kunnen we allemaal verwachten? Nou ja, volgende week, als ik het goed zeg. Uh, 6 of 7 oktober, daar komt uh, Luc een nieuwe plaat uit. Met example, Natural Disaster. Uh, met een remixer van Benny Benassi en Scream. En uh, nou, nog een hele rit. Ja, die hebben we hier natuurlijk al bij Ziet gedraaid. Ja, uh, dan komt er nog een plaat uit van Luc en Sander van Doorn samen. Oeh. Ja, die staat, hij staat op Sanders' uh, album, Eleven. Maar ja, de release die komt dus bij ons uit. En uh, ja, de, de, de mixmatch mix gaat zo uit. Er zijn zoveel goede releases op stapel dat ik... Uh, gewoon moeilijk te zeggen is wat er nog gaat komen, want het is echt te veel om op te noemen. Ja, want als ik uh, Natural Disaster, die hoor ik overal primetime uh, op bijna elke uh, dance-radiostation voor, al voorbij komen. Ja, die, die paard gaat zo hard. Uh, vooral in, in Engeland is het echt een superhit. Exempel is daar natuurlijk een hele grote ster. Al, uh... Ja, hier zegt het een hele hoop mensen nog niks. Maar ja, de mensen die in de dance-industrie uh, zitten, die zeggen van wow, ja, helemaal gaaf. Absoluut, ja, het is ook een hele coole track hoor. En ja, even dan weer naar jouw track. Coole track, dat is de enige bewoording die ik heb voor Sammy Wins en On The Way in de Z6 en de Livio Riven en Aaron Kill remix. Primeurtje hè, voor jullie? Ja, primeurtje. Hij is primeurtje. nog niet bij uh, Chester One Air geweest of bij Armin van Buren. Sterker, niemand heeft hem nog gehad. Ja, hij is nog niet eens gemaild. Uh, dus uh, ja, ik heb eigenlijk pas twee dagen geleden gehoord dat hij uh, officieel goedgekeurd is door The Nervous. Dus je bent er allereerst, hier. Oké, okay, nou ja, kondig hem dan uh, zelf maar aan. Want ik heb hem hier klaarstaan. Primeur hier op CFM Zandvoort. See it in the house. Dankjewel George. En we spreken jou gauw. Baby, baby. C6 en de Livio riven kill remix En daarna hoor je zomaar Levens-Luke versus Example of Natural Disaster. In de Benny Benassi remix Hij ah, is goed, hè? Ik hoorde net dat hij nog niet uit is. Maar ja, hier zie je het hoor. Je het natuurlijk als allereerste. En ja, vier vette bootfeesten ja. voor Amsterdam en uh, Amsterdam Dance-events zitten eraan te komen. Voor sommigen nog een grote onbekende. En voor anderen een verfrissende verwelkoming voor het Amsterdamse... Amsterdam Amsterdamse. Ja, ik ga er gewoon heel Amerikaans van praten. Het gaat hier om de Pureliner, de meest opzienbarende varende evenementenlocatie die ons landrijk is. Pureliner werd vorig jaar voor het eerst op de kaart gezet in de Dancing tijdens Amsterdam Dance Event 2010. Interlab Music, optredend als agent voor Pure Liner Dance, verzorgde toen onder de titel Amsterdam Dance Event Interlab Sessions een indrukwekkende programma met onder andere artiesten zoals Sasha, James Sabila, DJ Pierre, Van Pots, Joey Beltram en Joseph Capriati. Dit jaar vaart Pure Liner wederom uit. Van woensdag 19 tot en met zaterdag 22 oktober ligt de Pure Liner aangebeerd aan Pier 14. Direct achter het centraal station. Naast de Pontjes, wel bekend daar zo. En in de genres Techno, Tech House en House is Interlab Music er wederom in geslaagd. Om een diversiteit aan kwaliteitslabels aan te trekken. Ja, wat vinden we daar dan? A flying Circus on board with Supernature, Nature, en Supplement Facts. Dat vindt plaats op woensdag 19 oktober. Ja, en dan zeg je toch, ja, welke optreden zijn er allemaal op die avond? Welke optreden zijn er allemaal op die ja, avond? Dan, nou, Ramon, daar komt u dan. Guy Gerber, Radio Slave, Nina Kravitz en Alex Niggerman, Droog, David K. en Tom de Mak. Oftewel, dit wordt een goed uitgepakte avond. Dan hebben we op de donderdag de 20e. Ja, dan is het tijd voor wat muiterij aan de boord van de Pure Liner, want het Zwitserse Cadenza stijgt aan boord. Voor een unieke showcase, genaamd de Pirates of Cadenza. Hiermee wordt de tijd van Luciano's succesvolle formule Pagabundos stevig doorgetrokken. Verwacht de Jack Sparrow-achtige tafereelen echt achter de boot en in de zaal, want met reboot. Michel Kleijs, Robert Dietz en Lee Vandowski. Als kapers belooft dit een heet avondje te gaan worden. Ja, dan gaan we naar de vrijdag, de 21 ste oktober. Daar gaat het roer helemaal om. Het Britse CR2-label zorgt voor een potje onvervalste house onder leiding van labelbos Mink, oftewel Mark Brown. CR2 uh, maakt in uh, 31 landen verroren met haar eigen radioshow en tijdens... ze een dance-event, zal een live-uitzending... Gepland staan met sets van de artiesten die ook op de Pure Liner achter de prezant geven. Rising star Nicky Romero, award winning DJ Tommy Trash, Gregor Salto, Lucien Ford en Norman Soares staan gerad voor een portie feest. Zoals een feest bedoeld is. Ja en tot slot dan de zaterdagavond. Amsterdam Dance Events wordt met tempo afgesloten wanneer Mr. Blabla, Daniel Sanchez, Remote Areas 2001 en Italiaanse grootheid Mauro Picotto hun kapiteinspetten hebben opgezet. Dit doen zij dus op de zaterdagavond. Daarnaast nemen zij hun opkomende DJ-talenten mee en zal er voor de nodige primeurs worden gezorgd. Met skills Bas Amro, El Mundo en een nieuwe live set van Satori zorgen ervoor dat de Pureliner in volle kracht vooruit gaat. Ja, dan is het toch nog wel eventjes uh, het kaderbeleid uh, bij pier, pier 14, 414. 414. Jongen, ja. jongen, jongen, jongen. Pure Liner ligt dit jaar direct achter het Centraal Station. En ja, het is prima bereikbaar. Dus met het openbaar vervoer. En ook vanuit de stad natuurlijk. Parkeren kan in de Piet Hein garage of in de garage voor het centraal station. Let goed op op de verschillende vaarschema's aangezien we op gezette tijden moeten varen. Dus voorkom teleurstelling en wees dus op tijd. De organisatie vraagt aandacht om de kade schoon achter te laten en niet om te blijven hangen. Er geldt namelijk een strikt stap op en af beleid en anders val je gewoon in het water. Ja, val je gewoon wordt, wordt in ja, de tickets dan, want die zijn er wel voor nodig. Tickets zijn te verkrijgen via PayLogic en Resident Advisor. Voor slechts 40 euro kun je een paspoort kopen bestellen waarmee je toegang hebt tot vier dagen feest op de Pureliner. Dus ga even naar de PayLogic site www.paylogictickets.nl Tot zover dit nieuwtje. Zometeen door. Het enige echte See It Party We zijn alweer te laat, maar ja, dat hoort bij See It. Ja, Ja, daarom. We gaan gewoon door tot 12 uur vanavond, dus we hebben nog alle tijd. We hebben alle tijd. Waar we nu tijd voor maken, Dat is de nieuwe Barbie Moore: The Funky One. En waarom het die titel heeft, dat ga je nu ervaren. See It op 106.9! Hou hier! doen Aan uh, Hollands Costellans. <laughs> Ongelooflijk! Voor de mensen die uh, lekker zitten te kijken naar Hollands Costellans. of uh, hoe heet dat tegenwoordig? Nee, uh, uh, de Boys Nee, wat is dat? De Boys nou? nee. of. Uh, nee, zingen, ja, dansen en talent. Of niet juist? Hebben ja. ze schaatsen aan of. Uh, nee, ik denk veel. Leuk dat je naar hier luistert. Het programma waar alleen maar dit centraal staat. En ja, het is tijd voor die Partyguide. Dus we komen erin vanavond, de 30e september. Dan vinden we Ida Engberg en Secret Cinema in Club Air. Vanaf 11 uur ben je welkom en om 5 uur wordt je vriendelijk verzorgd het pand te verlaten. Kaarten zijn 17,5 euro en dat is natuurlijk exclusief een fee. In de main room staan dus zoals gezegd Ida Engberg, Secret Cinema, maar ook Terry Toner. Dan hebben we ook nog de second room met Claire Sheila Hill, Clap Sandwich en Sebastia Lebos. Vind je er niet zoveel, uh, dan zeg je nou, ik wil wel een beetje sappigheid. Dan is het feestje 7 years sappig in de Escape in Amsterdam. Het feestje voor jou. Vanaf 11 uur ben je er welkom en dit duurt ook tot 5 uur. Kaarten zijn 12,5 euro exclusief en zijn te koop via Sea Tickets. Dan wil je natuurlijk wel weten, wat ga je voor die 12,5 euro? Nou, dan vind je niemand minder als The One and Only, The Leaf Your Reven. Samen met Aaron Gill, Mitchell Niemeyer, Jess van Die. Giancarlo, Irwin, Sam Fox, Jimmy Carris, uh, Owen Joy, Nene Bazil, Kit Q, Dwayne Franklin, Johnny Depp, uh, Waylon Pereira en Shermanology. Dan gaan we naar de zadelraad. De de avond die er vanavond uh, centraal staat in de party, kijkt, want de feestjes op Bloemendaal zijn verleden tijd. Ja. En nog eventjes terugblikkend, hoe was het slotfeest bij vroeger, Ramon? Ja, Jij bent het, er geweest. Ik ben er geweest en het, uh, ja, het eind was leuk, want ik heb... Uh, het eind van de rij, want er tot ja, een, eind eind een, uh, ja, een mega rij worden. Ik heb een uur in de rij gestaan, maar dat het het was het allemaal waard. Dus uh, ja, volgend jaar, 18 maart. Dan is het openingsfeest van de al 18 maart Staat al met grote rode letters in je agenda. Ja, nou ja, er stond al uh, te, te wapperen op een vlag. doop, dus wees erbij. Oké, okay. nou ja, zover uh, ga ik nog niet vooruit kijken. Nee. Ik ga is eerst gewoon kijken naar die zaterdagavond. Want dan is het feestje Can You Feel It? In Club R, om 10 uur ben je er welkom al. En om 5 uur is het toch echt uh, gedaan met de pret. Kaarten zijn 15 euro deze avond en zijn te koop via p in de line-up staat Mayday, DJ Jean, Brian S en Miss Bunty. En in Air 2 staat Glow in the Darkroom bij de G-team. Dan hebben we natuurlijk zoals elke zaterdagavond framebusters in de Escape in Amsterdam. Kaarten zijn 16 euro en je vindt van deze avond copyright, wel bekend van het Defected Label.